Ik Els van de Lucie Roodbal en Bernard Robben. En vanavond is de techniek in de vertrouwde handen niet van Stefan Eikenaar, maar van Tim Betting. Bedankt Tim voor de ondersteuning. En onze gasten vanavond zijn uh, al liefst uh, drie stuks, maar de echtgenote van de ene gast is ook meegekomen. Als een soort ruggesteuntje uh, Bim. De gasten zijn Timo en Daan Snels. Familie, leven, hè, familie. Ja. Uh, van, van, de, van de vroegere groenteboer, snel van het wildpleintje, zei ik dat goed? Of zat hij in, de andere, in de een hoogstraat. andere. In de? Hoogstraat. Op de hoek, de Hoogstraat. Ja, de ja, ja. ja, ja, ja. Kleine kan, kleine ik nog, kan ik me nog herinneren van, uh, van, van heel lang geleden. Dat is heel lang ja. geleden. Ja. Ja. Ja. Ja. En de andere gast is Wim de Jong, beheerder van het Landschap. Ja, er zijn al twee leuke onderwerpen. Er wordt een film gemaakt over het landgoed Nieuwkerk. Wim komt uh, iets vertellen over het, het Brabants landschap gebeuren en wat hij allemaal doet in zijn functie en het is niet niks, want er stond een uitgebreid leuk interview overigens in het Marens Dagblad van enige, enige dagen geleden. Ik gaan we toch nog eens dunnetjes over doen, want ik vond het de moeite waard. Maar eerst doen we altijd even een rondje wat was, wat was er in het nieuws, het en het liefst het lokale nieuws. Lucie, heb jij nog nieuws te melden over het Gorelisse? Ja, over het gorls heb ik wel wat nieuws te melden. Na 8 december komt weer een grote vredesboom op het nieuwe kloosterplein. Mm -hmm. En uh, dan kan men weer. Uh, er zullen diverse winkels. Ik denk vooral in de wereldwinkel en in de bibliotheek weer kaarten liggen waarin mensen hun groeten kunnen doen. En wij zullen er weer voor zorgen dat die boom vol met uh, kerstwensen of althans goede wensen hangt. Dat is na 8 december. Dan komt ook weer de kerstal. Ja. En uh, ja. Dat vond ik, uh... Laten we hopen dat het een succes wordt. Maar één schemerlamp is al niet aan, hè? zag ja, ik net. Hè? Al... Ik uh, kwam ja, aanrijden ja. en ja. ik denk, uh, van de drieën is er al eentje <laughs> op donker gezet. Ik vind het wel heel erg gezellig gezicht van ja. s'avonds. Het, het is heeft, heel... heeft, heeft het is... iets. En ik had nog een vraag eigenlijk, dat is de markt. Wie weet voor jullie of de markt uh, blijft hij wel nou op het Oranjeplein of komt hij weer terug op het Kloosterplein? Ik zo? begreep hij komt weer terug op het Kloosterplein. ja. ja. En ik hoor dat de mensen zijn die dat jammer vinden dat op zo'n fraai plein zeg maar een markt wordt weggezet, maar ik bedoel ja de rommel die uh, wordt achtergelaten wordt ook wel weer opgeruimd, hè. dus op zich is het niet zo'n probleem, nee, nee, ik denk vind het, ik. Uh, maar ik vind het hoort erbij, hè? Ja, het hoort erbij. Het bij, centraal toch? Ja, ja. Ook. Ja. Ja, het is veel ja, ja. Centrale. Maar ik dacht nou dat het kloosterpijn klaar is, ik denk nou komt de markt weer, maar uh, dus niet. Oh, oh, nou want de gebakskraam staat er wel de, de, de visboer staat er dus op de, op de vrijdag, dus ik bedoel de ja. markt kan er ook weer aanschuiven dus. ja, ja. Maar ja. Nou, we gaan op onderzoek uit Lucie, en dan horen we het wel. Ja, 8 december komt weer de vredesboom en de kerstal. oké, okay. dat was jouw nieuws? dat was mijn nieuws, ja even kijken wie Timo is of Daan. Uh, Timo, heb jij nog ja. nieuws te melden uit oh, het Gorelissen? Nee, wij zijn op Niks bijzonders? Nee, op dit moment zo druk bezig met de film dat we eigenlijk, oh ja, jee, oh jee. alles naar buiten, uh, daar ligt even stil. Uh. Nou, daar gaan we u dadelijk uitvoerig over bevragen, want het, uh, het is wel spannend natuurlijk. Hè? Tijd, de land, het tijdreis door hoe Nieuwkerk. Schitterend. Heb jij ook geen nieuws? Uh? Nee, nee. Wim, heb jij nog nieuws te melden? Nou, ik heb ook niet zoveel nieuws, maar wat we hebben wel opviel, dat was. Uh, vorige week hebben jullie we dan de leesplanks ja. gehad. Ja. En dat gisteren bij Omroep Brabant ook uh, Het ging over het uh, dialect dat allemaal zo terugkomt en actueel is. Ja. Dat er uh, ja, toch heel veel speelt in de buitengebieden of gewoon onder de mensen. De, vroeger was het uh, ja, bijna verboden, zeg maar, om uh, dialect te spreken. En waarschijnlijk ben ik meteen toch ver vooruit geweest, want toen ik op de lagere school. Uh, Ooit een opstel moest schrijven, moest ik even de leraar voorkomen lezen omdat je niet kon lezen. omdat ik het schreef zoals ik het ja, zei. Ja, ja. Ik denk dat die tijd weer bijna terug is. Maar waar ben jij geboren en getogen? En komt, wat is jouw jouw jou geboorte het dorp? Ik kom uit een Brem in berkel Berk Ja. Tussen Udenhout en, ja, en Berkel Dus dat, dat is eigenlijk het tulburgs dialect hè? met een, met een, met een ja, geleugje wat anders. Maar ja, mijn dialect is natuurlijk ook, uh, ons moeder die kwam van Helvoort en die had bijvoorbeeld water ja. en Spaardia water. Ja, ja, ja, dus wat dat je ja, ja. opgroeit en als ik dat heb veel. ook in Oorschot gewerkt ja, dan krijg je weer invloeden van daar of in Liemd ja, of... Uh... Het is nogal breed hè, het dialect. Maar jouw boodschap is eigenlijk zo van het is goed dat het dialect uh, blijft bestaan. Ja, ik vind het wel mooi. We vaak uh, kunnen duidelijker dingen verwoorden denk ik. De, de gemakkelijkere woorden hebben die in één keer alles zeggen. En je herkent vaak de mensen al uit welke streek dus ze komen. Ja. Dat is het leuke van dialect. Alleen, ja, ja als Hollandse is, uh, hoor ik dan dat soort woorden. En dan weet ik het echt niet waar ze het over hebben. Ja, dat maakt nou het nou net spannend. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Gisteren bijvoorbeeld op tv uh, over een, uh, een dame die een vriend had gevonden in Afrika ergens. En dan hoorde toch dat ze hier uit de buurt komt. Ja, ja, ja. Ja. En deze bepaalde woorden ja. heeft. Ja, ja, ja. Ja. Dat is wel leuk. Ja, dus ik, ik stam uit, uit de Robbeclan. Dus ik bedoel, onze pa heeft destijds als Prent van de Beek zijn eigen dialect, zeg maar, uh, gemaakt. En, en ja, tegenwoordig de, de, de, de school van Sterenborg en de school van, van Chef-Chef Hoogendord. Dus iedereen maakte een beetje zijn eigen dialect. Onze pa deed het echt op zijn manier. Die schreef het dialect zoals je het uitsprak. En die zette daar wat accenten op. En uh, het is puur gevoelsmatig. En... Uh, ja, nou is de, is, is de spelling van Sterenborg wat gehanteerd en, en, en, en Chef Hogendorf is het daar niet helemaal mee eens, dus er zijn vaak euh, <laughs> heftige twisten. Ik denk dat we, maar ik, ik, weet ik vind nou wel, wel goed dat het dialect blijft bestaan, maar het valt ook veel weg hoor. Ik denk heel veel kinderen die, die spreken niet echt dialect meer. Hè? Ja, maar ik denk het dialect euh, zoals het vroeger was, verdwijnt ook. Omdat, vroeger hadden bijvoorbeeld als je Heukelompakt, zo'n gehucht dus, ja. euh, bij, bij Oosterwijk en ja. Schot. Ja. Die mensen die woonden heel de leven lang... In de gehucht. Ja. Ja. Dat werd, werd vaak uh, waren, korte relaties, die kwamen bijna niet verder. Nee. Die trouwden met iemand ja. uit Oosterwijk of uh, die, die... Ja, waren geen wereldreizigers. Zeg maar. Dus dat dialect bleef veel meer en nu krijgen we veel meer mengeling. Er ja. uh, ja. komen andere woorden bij. De dialecten schuiven ja. ja. op, denk ik. Het ja. zal wel anders worden. Maar ik zelf ik taal taal spreek zo ook wel dialect hoor, ja. maar ik, ik, ik mix het vaker. Maar taal is toch iets levendigs. Ze ja. Met normale taal ja. ook, komen ja. er ook woorden ja. bij en, en vallen woorden weg. Maar ik weet nog wel dat wij vroeger met, vroeg met carnavalswagen bouwen, en die spreuken die we hadden in dialect, En ja. wij de prent weer Ja. Daarbij, hoe moeten we het nou schrijven? Ja, <laughs> Leuk is dat. dat. was jouw nieuws, uh, Wim. Ja, ja, ja. Dus even kijken. Ik had goed. ook nog een paar dingetjes genoteerd. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Dat las ik in de krant. Ik denk, wat is dat nou? Stilte rond het plan Hurks. En dat is een, een vastgoedbedrijf. Er ligt namelijk een stukje terreinbraak waar vroeger Spinnerij de Wijs gestaan heeft. Ja. Ik het uh, aan de, de parallelweg. Ja. En er is pas weer helemaal geëgaliseerd en uh, daar is het onkruid afgehaald. Ik lees in de krant, dus uh, ze willen daar een cluster van bedrijven vestigen. Maar voor de komende tijd worden er echter geen ontwikkelingen verwacht, zegt projectleider Hilde Bergsma. En dat terrein is door het Eindhovense bedrijf Hurks aangekocht in 2009. En het telt maar liefst 2000, of 2 16 hectare. Dus dat blijft nog eventjes onbebouwd. Dat is toch jammer. Dat ja. vind ik trouwens ook van de hoek van de Kalverstraat en, en Tilburgsweg daar zou ook nog iets moeten komen. En... Uh... Dus zou morgen... en, en ik zou eens maar als wat prijsvragen uit moeten schrijven zo van dat moet er mee gebeuren hè, want het ligt daar maar te liggen nou, ze zouden tijdelijk bijvoorbeeld dat uh, heeft het B-team hier in Gol ook wel eens gedaan een mooie bloemenmengsel of zo kunnen zijn. of wat mensen maar Ketten plukken in de zomer. Ja, maar dat heeft dus die club gedaan, maar ik vond het uh, dit jaar uh, geen succes. En uh, ja, nou is het gemaaid en het ligt erbij en er staat een hekskel omheen. Dan denk ja, jongens, zonde. En ik, ja, jongens, stonden. En dan stond Ja, maar het hangt ons... ook een beetje van het mengsel af waarvoor ja. mensen ja, deze Ja, maar ja, er stond, stond eerst zo'n leuk pandje. Ik bedoel, ja. Ja. dat is het. Ja, ja, ja, dat, had dat, beste komt, dat komt nooit meer terug, Lucie. Dat komt nooit meer terug. We zullen dat uh, moeten afwachten. Ik hoop wel dat de gemeente er iets mee doet. Desnoods heb ik al eens gedacht, leg het in het hart, verhart het. Dan kunt u misschien de markt ophouden of andere dingen, maar zo is het toch maar een rommeltje. Hè? Ja. En het, is, uh, het terrein is eigendom van um, uh, lijstromen, dus uh, die zal het toch wel ooit willen gaan bebouwen. Ja, die toren, daar zijn misschien niet door, van tien etages hoog. Dus we zullen toch even moeten afwachten wat er gaat gebeuren. We wachten af. Nou, Dan als ik nog even dat er dus een filmavond is in uh, Jan van Bezouw. De, de klassieke The Name of the Rose wordt vertoond. Ja. Prachtige film. Ja, met met ja. Uh, Sean Connery als ja. uh, monnik William of Baskerville. Ja. Dan nog even op het dialect terug te komen. Dat vond ik eigenlijk wel een grappige. Want er stond in de krant van afgelopen zaterdag... een stukje van Mijn zusje Wilma. En er stond bij... één ding is zeker... Goorlen moet in geen geval de kant op van de baronie van Breda. Al is het maar... schrijft mijn zus dus... omdat onze dialecten geen fit hebben. In de rust vind ik. Het Goorles dialect hoort samen met dat van Riel... Hilvaar een Beuk, Oosterwijk, tot het Tilburgs dialectgebied. Ben ik het daar mee eens Wim? Want jij komt tot Berkel hè, Schott, en die. Ja, maar je ik, ik woon nou nu uh, nu in riel... Maar zeker niet naar de Bredaarse richting opschuiven, want het, uh, dat past niet bij ons dialect. Er is toch een hele andere tongval, andere klankkleur wat erin zit. Ja, maar bijvoorbeeld in riel valt men op dat er bijvoorbeeld uh, Jot en Nent gezegd wordt. Ook voor ja. kan, hè. Dat, is, dat is hier in ja. Golbe niet volgens ja. mij. Nee. Dat is weer meer uh, richting ja, Alf ja, en kom, Ja. Uh. ja. Ik denk dat het ook wel een beetje Ja, ik denk dat Midden, midden Brabant toch een beetje een, een grensgebied is tussen ja, echt tussen oost en west. Uh, Oost-Brabant heeft echt een eigen dialect. En uh, West-Brabant ook. En wij vallen er ja, net nergens bij, denk ik. Maar wij spreken jullie jullie ja. zijn toch geboren en getogen in eh uh, in Inghoorn. In ja, in maar... Dus je wordt toch geacht een redelijk dialect te spreken, maar dat is ja. De jongelui doen het ook niet, hè? Nee, je ziet ik denk, het. Ik denk soms ook wel eens, als je als je jongelui, zeg maar, onder elkaar bent, en je bent uit of zo, hè, even gestart in een leuke kroeg, en je begint behoorlijk dialect te klappen, dan je er bijna op wat aangekeken, of zie ik dit Nou, verkeerd? dat valt wel mee. Ik denk, als je onderling bent, dan praat je het wel, maar als je op je werk bent tegenwoordig, ja. Dat kan het eigenlijk niet, hè? Nee. Je hebt wel wat <laughs> woorden die je natuurlijk mee hebt gekregen, maar ja. dat is natuurlijk die jaren, hè, dat verloopt ja. het natuurlijk ook weer. Ja, ja, ja. Even kijken, wat las ik ook nog? Een jaarlijkse lichtjesavond. Die is geweest 28 uh, Op de begraafplaatsen. Dat wordt ook weer een, een soort nieuwe traditie. Hè? Ja. Dat mensen zo zeg maar een paar dagen voor. alle Zielen, alle Heiligen, dagen naar ja, het kerkhof gaan. Ja, ja, ja. En, het, uh, en, en de zaak met lichtjes uh, opsieren. Ik vind het op zich een, uh, een leuk idee. Ja. Ik hoop dat het stand houdt. Verder stond vandaag de krant weer uitgebreid vol. Met allerlei artikelen over uh, de Goddelse Handbalvereniging. Het is toch niet niks hè? In de eerste drie speelrondes lees ik moest GHV duidelijk nog winnen aan het hogere niveau en tempo in de eerste klasse waarin ze momenteel spelen. Maar ze moeten stevig zeg maar bijzetten om, om in de eerste klasse te blijven. En ik, volgens mij zit onze techneut ook in. de. <laughs> ik herken ze gezicht daarvan. Nou verder Volab heeft doet ook nog redelijk zijn best. Fel Volab grijpt SBC bij de strot. En als je dan in die koppen ziet, dan is het net als PSV heegespeeld. gespeeld. Hè, zo van, dat is onvoorstelbaar. Ja. Op papier het een zware dorp voor een ploeg... ...die vooraf de voorlaatste plek bezet. Dus ik hoop toch dat het met vooraf weer de goede kant ingaat. Dan las ik ook nog het vorige Belang. Ik denk, wat is dat nou? Een collectief particulier opdrachtgeverschap. Met de biep. En biep staat dan weer voor... Ja. ...bouwen in eigen beheer. Dat is een bureau uit Eindhoven... Dus het schijnt toch zo te zijn dat de gemeente Goorlen, de locatie Vonkelsteen waar de school heeft gestaan, beschikbaar bestellen voor een collectief particulier opdrachtgeverschap. En er kunnen 25 woningen worden gebouwd. En De gemeente Goorle heeft het bureau dus biep uit Eindhoven ingeschakeld om de gemeente te ondersteunen met het verwerven van belangstellenden en het oprichten van een vereniging collectief particulier opdrachtgeverschap. En er is een methode waarbij zeg maar, uh, de woningbouwontwikkeling uh, en de bewoners collectief hun eigen woning gaan ontwikkelen. Ik vind het eigenlijk een heel mooi initiatief. Me, ja. waar, uh, wat getrokken wordt door uh, wethouder Chef Verhoeven. Iets nieuws in Ik hoop dat het uh, plan slaagt dat ze die woningen ook gaan verkopen. Ik zou te praktiseren, hoe zouden we in het dialect moeten zeggen? Collectief, particulier, we geven. Je moet het niet proberen. Oh, gewoon, laat, doen. Laat dat maar gewoon een beetje deftig klinken, vind ik aan het doen. En dan, de <laughs> volk ook wel grappig, dat kon ik even niet onthouden. Een, een nieuw woord is er ontstaan, Lucie slodderwetenschap. Slodderwetenschap, ja. ja ah, ken ja. je dat? Of is dat ja, ja, het ja, pas sinds. De fouten van, van, van ja, professor Ja, ja Sinds wordt het slodderwetenschap, ja. Slodderwetenschap, de, de, de, de sociale. Slodderwetenschap is een onderdeel, staat er ja. geworden... van de Nederlandse cultuur, lijkt uh, Leveld. Dat is degene die dus, zeg maar, het, het rapport ja. heeft geschreven. Ik vind het jammer dat het dan zo gelopen is. Het is en, wel uh, triest dat het ja. zo uitgevonden moet worden. Ja, ja, ja. maar het is ja. natuurlijk... Wat ik triest is, er zijn natuurlijk heel veel wetenschappers... die in dat gebied uitstekend werk verricht en heel integer zijn. En omdat zo de meneer Stapels daar een rommel van gemaakt heeft... heeft het nu dus de etiket Slodderwetenschap... Maar Geloof maar dat er ook hele integere, de meeste wetenschappers gewoon integer zijn. Heeft, hij, dat heeft dat hij zo heeft. op deze manier de, de sociale psychologie ja, een beetje Ja, dat denk rad, ik wel. Jawel, ja, ja, ja, er wordt toch wel lacherig gedaan. nu. Ja, ja. Dat mag je toch wel trekken. Triest, en dat hè? vind ik toch wel heel erg triest. Voor ja. die man overigens ook hoor, vreselijk triest. Ja. Ja. Ik bedoel, je zal maar zo vreselijk door de mand vallen. Maar, uh, maar ik ja. zag hem vorige week op tv, en toen zat hij, uh, was je toch bezig om uh, zo'n boek aan te kondigen. Ja, dus en, uh, ongelukkig, waarvan hij hoopte dat ja. het natuurlijk, uh, grof gekocht en gelezen wordt. Ja, ik vind het jammer. En ook, maar ook voor de Tilburg Universiteit. Want Tilburg staat er, komt er ook in het eindrapport toch al niet zonder kleerscheuren vanaf. Ja, het is ja, natuurlijk ja. geen, uh, ja. geen maar aardige opsteker. ik denk ook opsteker. dat er veel studenten ook nog in de problemen zijn gekomen. Die zijn ja. uh, materiaal uh, ja. voor hun uh, ja. studie gebruikt hebben. Ja, dus uiteindelijk de, de opdracht. En ja. ja, ja. uh, ja. ja. ja, die met hem zijn afgestudeerd of zo. Dat, uh, ja. Ja, ik vind het ook triest. Ik vind het triest. Maar ik, ik moet zeggen dan... ik uh, ik maak wel eens mensen mee die zeg maar dan allerlei dissertaties en verhalen schrijven en dan denk ik wel eens van ja maar je kunt ook op de meest vreemde onderwerpen kunnen kun ook bijna promoveren ik bedoel dan denk wat had, had, had, had, had, had hij vastgesteld dat vlees eters waren chagrijnige mensen ja, of zo? agressief. en ja, dan denk dan je ja, dan ja, ja. wie, wie zit er nou te wachten op zo'n ja. conclusie ik bedoel, is het nou toch een flauwe kul ja, Kijk, ja. Als ze dit soort, dan, dan heb je de neiging om de wetenschap toch niet serieus te nemen ja. En, ik wil, ja. en ik wil het juist wel doen. En ook ooit van die, uh, dat er een onderzoek is geweest... dat je denkt van ja, maar dat wist toch wel iedereen? Je <laughs> wel? ja, ja. Als je een ja. beetje logisch nadenkt van... Ja, maar dan moet het nog bevestigd worden. Dan moet er nog onderzoek ja, moet naar gedaan worden. zijn. En dan ja, moet het ja, bewezen ja, worden. Dat begrijp ik wel. Maar ja, inderdaad over de agressiviteit van vleeseters... Dat, dat, is, dat, is, ...dat is inderdaad raar. Maar wat me wel verbaast is dat ook niemand... ...binnen dat wetenschapsgebied zegt van joh... Dat is helemaal niet interessant of uh, dat, dat. Bedoel, als je, je zo'n zo voorstel ja. leest dat je dat gaat onderzoeken, dan moet toch een collega zeggen van, hey, joh, ja. want er worden ook hele zinnige onderzoeken gedaan. Ja. ja. Er was er kennelijk ook weinig controle. Op, hè? Dus, Waarschijnlijk, dus, de, ja, de, de, ja man, de man kon zijn gang. Hè, zijn en hij dingen, had maar... naam natuurlijk. Kreeg wel een drama. Hè? Ja, dus en als dan... je een grote naam hebt, dan pakken ze ja. jou ook niet zo makkelijk nee. aan. Nee. nee. nee. Dan misschien als ze voetballers dan voorlopig geen vlees meer moeten geven. Dus nee, uh, nee, nee ja, ja. dat zou, zou, zou het net zijn. Waarschijnlijk. Oh, die eten, eten de verbiefstukken natuurlijk, ja, ja, worden agressief, ja, beginnen agressief. te stappen, ja, ja. krijgen de rode kaart. Uh, ja. Oké, okay, dat was mijn nieuws. Nou, dan gaan we maar eens naar het onderwerp. Twee gigantische onderwerpen, althans zo stonden ze in de krant. We beginnen met uh, de tijdreis door Landgoed Nieuwkerk. Even kijken of ze erop lijken. Ja hoor, jaar en ja, dan we met... de Neven. Twee neven maken hun eerste speelfilm over het rijk, over de rijke geschiedenis van Goorlen en dan met name uh, Nieuwkerk. Het verhaal is gebaseerd op lokale historische feiten. En in het artikel, Timo en Daan, zag ik staan dat jullie contact hebben gehad met een uh, historicus. Na gesprekken met lokale historici raakten uh, Daan en Timo gefascineerd door de geschiedenis van landgoed Nieuwkerk. Welke historische waarde? Of mag je niet uit de school klappen? Of, uh... Jawel, ik denk oh. wel, wel namen mogen noemen, maar het is allemaal maar klein onderzoek geweest. Uh, ook websites als uh, de Cubra en uh, uh, boekjes die we gelezen hebben. Over Nieuwkerk? Ja. Met name over Nieuwkerk, maar ja. ook over andere uh, gebieden die uh, eventueel uh, ja, interessant ja. zouden kunnen zijn om film van te maken. Ja. Ik ben ook eventjes op, op, op internet gedoken. Ja, want ja, ik ben er Dan nieuwe Nieuwkerk, Nieuwkerk. Is daar zoveel geschiedenis? Wikipedia, uh, ja. ja. Daarom gaan we natuurlijk ook. Ja, uh, uiteraard. Daar gaat die film ja. over. Maar het, het, het, het is een. Uh, ja, ik ken het alleen als een gebied waar ik altijd heel erg graag en veel wandel. Ja. En, en een klooster staat er. En ja. er staan wat mooie huizen. Ja. Maar, maar ja, niemand uh, in Goorlen uh, beseft zich waar de naam van Hogedorplijn vandaan komt. Nee. Hogendorp heeft hij toch, zo, toch zeker wel van Graaf van Hogendorp, of niet? Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar er zijn weinig mensen. Maar die, die hij heeft ook een actieve rol gespeeld op Nieuwkerk. Ja, ja en hier klopt. in de omgeving. Ja, ja. Maar Nieuwkerk, volgens de Wikipedia, ik lees ook maar even nog. Die dankt zijn bestaan aan een grenskerk die in 1652 werd gebouwd. ten behoeve van een parochie van Goorle. Ja, het is eigenlijk heel interessant als je het zo leest. Maar hoe komen jullie eigenlijk erbij om. Een film te maken over landgoed. Waarom zijn jullie geïnteresseerd geraakt in landgoed Nieuwkerk? Waarom? Uh, nou, we heeft eigenlijk. Uh, we wou een film maken. Uh, want we jullie dus... zijn allebei twee filmfanaat, hè. Dus ja, filmfanaat. Uh, jij, bent, uh, jouw, jij bent eigenlijk hovenier van jouw vak, je bent fotograaf. Jij bent fotograaf. Ik vind tegenwoordig heel dicht bij elkaar. Ja. Vak vaak fotografie en film. Ja, ja, ja. En ja. ja, al bij heel veel antiek erin ook op scouting scoutingkamp daar begonnen wat ook in de krant te lezen was. Ja, maar ja, even, daar begon het hè, bij de scouting. Jullie zijn al actief bij de scouting en jullie ja. maakten een filmpje in de geest van uh, man bij het hond. En is dan, nu heet het dan uh, scout, uh, scout, scout bij het, het hond. Ja. hond. Daar zijn jullie actief in, mensen kunnen het terugzien. Hoe, hoe is het zo gekomen? Uh, bij de scouting is het al uh, sinds dat het internet een beetje media, medium is geworden. Uh -huh. uh, hadden we op kamp een, uh, een website. Uh, ...waar ouders kunnen kijken uh, wat hun kinderen doen, dus aan de hand van foto's. Er was iemand die altijd die, die foto's iedere dag op kwam halen bij verschillende groepen... ...en die foto's op die site plaatste. Uh, die man die stopte ermee en wij hebben het overgenomen. Uh, wel met wat andere technieken qua internet en qua websitebeheer. Uh, dus dat werd allemaal wat makkelijker voor ons. Nee. Het was al gewoon een hobby van jullie dus, uh, om en, dit soort dingen te, te, te ja. regelen. Ja, ja. ja. en uh, je ja, hield de tijd over als we het met z'n tweeën zouden gaan doen. Dus daar moest nog een projectje bij en dat is kou bij het hond geworden. Dat we niet alleen die foto's hadden, maar ook beeld. Want beeld vertelt veel meer dan een foto. En ja, dat is een beetje uitgegroeid en uitgegroeid en scout bij het hond werd steeds groter. En het, het gebeuren met de foto's werd een beetje naar achter geschoven, maar we zijn het wel blijven doen. Uh, afgelopen jaar was het zo dat, uh, dat de leiding de foto's kon uploaden via Flickr. Mm -hmm. Dus gelijk via de smartphone werden die op de site geplaatst. Dus we hebben er dit jaar helemaal geen omkijken meer in gehad. Dus we hebben ons volledig kunnen starten op die filmpjes. Uh, maar dat is maar één week per jaar dat we dat doen. Eén week, week maak je filmpjes in de geest van man bij het hond. Een beetje, een beetje, zeg maar, satire. Maar was er een soort satire op het scouting gebeuren? Of wat voor dingen filmde u dan? Want, want als je Man bij het Hond altijd bekijkt, is het toch een, wat een satirisch programma. Ja, ja. leuk programma, waarin toch mensen wel heel serieus benaderd worden, maar ook vaak wel op de korrel worden genomen. En wat doet dan, dan Scout bij het Hond? Wat... Nou, Scout bij het Hond was uh, uh, vooral een programma met verzamelingen die erin zaten. Dus uh, het is heel makkelijk om in dat format zeg maar, dingen te plaatsen. Dus je kunt van alles erin voor laten komen. En, vooral de eerste twee jaar hebben we echt helemaal in het format van een man bij de hond gezeten yeah, daarna yeah. zijn we iets meer gaan experimenteren met yeah. bekende tv-programma's die al bestonden en daar hebben wij weer een, onze eigen variant op gemaakt maar dat deden jullie maar één week per jaar tijdens de, ja. zeg maar de, de, de, de kampeerweek van, van, van ja. de scouting ja die scoutingroep zit natuurlijk heel ver ergens in Brabant natuurlijk niet in Google. En dat zijn ouders die hun kind voor, het eerste voor, een week, ja, voor de eerste keer voor een week weggeven en dan maakten we een filmpje en die plaatsen dan elke dag op de website. Dus die ouders kunnen eigenlijk die dag al zien wat het kind gegeten heeft of hoe ze bij het zwembad zijn gekomen. En ja, het was een heel leuk programma, we haalden ongeveer 400-500 kijkers per filmpje. Echt Show. uniek ook, dus oh ja? het werd wel heel goed bekeken die site. 400-500 ja, per filmpje? Ja, je zag echt pieken van ouders bijvoorbeeld die dan overdag op het werk komen. En in de lunchpauze zag je echt heel de statistieken, de, de pieken zag je erin komen. Dus het is echt heel erg goed bekeken. En ja, maar omdat het natuurlijk maar een week per jaar is. En staan die op een eigen website of ga je die ook zetten op uh, YouTube of zo dat of, Ja, ja of, we, wij werken dan met Vimeo. Dat is eigenlijk het, het is hetzelfde als YouTube. Yeah. Alleen dat uh, ja, wij gebruiken dat uh, forum eigenlijk. En, uh, mm -hmm. Maar nou, de film, hoe zijn jullie tot die film gekomen? Ja, nou, dus die ene week, dat was eigenlijk niet voldoende om ons ja, te voorzien in die behoefte van het film maken en daarmee bezig zijn. Uh, dus toen is het plan. Ja, gaan rollen om een film te gaan maken. Om een korte film te maken. En waarover hadden we in eerste instantie ja, nog helemaal geen idee van. Dat kon, dat kon alle kanten op. Maar... maar jullie wilden gewoon jullie vaardigheden werd met, met, met beter op de van. Als wij leuke filmjes maken, moeten we ook een wat langere speelfilm ja. kunnen maken met een serieus onderwerp. Is dat een beetje de achtergrond van het idee? Ja. Eh? Ja, Scout bij het hond was echt voornamelijk hè, registreren. Maar wij willen eigenlijk veel meer regisseren. Veel meer ja, dingen ja. maken. echt Een product en Langer dan een dag mee bezig zijn. Ja, Daar gaat dit project gewoon worden. Want we zijn nu nou, anderhalf jaar nogal ja. mee bezig. Pies schrijft want... met een script en met de ja. spelers ja. en met. Ja. ja. ja, ja. En echt alles erop en eraan. En ja, we proberen eigenlijk ook zoveel mogelijk zelf te doen. Want ja, je kunt ook een script laten schrijven, of scenario. Ja. Uh, ja. We hebben allemaal niet willen doen. Uh, allemaal zelf willen doen. Ga je doen. Zelf doen, want ik heb ook eens zitten googlen. Je kunt ook even kijken, dit is een bedrijf in Arnhem. Voor. ...voor uh, film- en videoproducties... ...hoe maken we films, concept en script... ...productie, opnames... ...nou als je dan leest waar je allemaal rekening moet houden... Ja. ...dan denk ik... Uh, de ...heer en details. neven, denk eraan... Uh, ...weet waar je aan begint hoor... Ja. ...want het is uh, geen flauwekul... Ja, ...en hoe, hoe, lang, hoe lang gaat die film worden? ...om en ja, de enige idee... Uh, de 13 minuten... De dertien, nou, ...half uur... Een half uur uh, ja, ...dan val je echt onder het genre korte film... ...en dat, ja, dat willen wij... ...en de locatie is Nieuwkerk... En spelers? Het onderwerp is Nieuwkerk. Het onder onder onderwerp is ja, Dat is anders als locatie. De locaties die we gaan gebruiken, die liggen niet allemaal op Nieuwkerk. Mm -hmm. Gewoon omdat het ook niet allemaal technisch haalbaar is om daar te filmen. Mm -hmm. uh, locaties zijn al heel oud of die zijn vervallen. Uh, en we wijken dan uit naar een andere locatie. En, en acteurs? Of gebruiken jullie die niet? Jawel, zeker acteurs gebruiken. gebruikers. Maar wordt het een verhaal? Wordt het een geschiedkundig verhaal? Jullie zeggen hiervan, we verklappen het niet, maar we zullen toch Lucie een tipje van de sluier moeten oplichten natuurlijk. Het wordt een verhaal door heel de tijd, vanaf 1840 ongeveer pakken we het verhaal op van de geschiedenis van uw tot aan het heden ongeveer. ja. Uh, in, in die 30 minuten hebben we drie, vier periodes uit die tijd uh, waar het verhaal zich plaatsvindt. Dus we hebben een hele leuke brug kunnen slaan tussen die periodes. En ook heel veel dingen zijn ook al aan elkaar te koppelen natuurlijk. En, uh, het is gewoon een film die gewoon leuk moet zijn voor, voor jong voornamelijk, maar ook voor oud. Want ja, want wie is op, op wie richten? Wie, wie is eigenlijk de doelgroep die naar nou die film zou moeten kijken? wordt je ook straks uitgezonden via de log, bij wijze van spreken? Daar kunnen we altijd over praten natuurlijk, dat is geen probleem. Nee. <laughs> maar in principe gaat hij naar, naar, naar scoutingclubs naar... um, ja, on, Ons echte doel is natuurlijk dat de basisscholen er iets mee kunnen, dat die yeah. hè, educatief verantwoord is, dat, hè, dat ze lekker kunnen kijken en op een nieuwe manier ook hè, een deel geschiedenis kunnen krijgen. En er kan altijd een lesplan aangekoppeld worden. Of... Ja, want die zijn er al nou de badenschool, dus daar doen alles die zelf. in we jullie, jullie doen alles zelf. Word je nog terwijde gestaan door, door mogelijke uh, deskundigen, geschiedenisleraren ofzo, die jullie hulpzaam zijn bij? Want het zal toch allemaal ook historisch moeten kloppen, hè? Denk Ja, aan. Uh, de historische feiten die in de film uh, zitten, die hebben we gecontroleerd. Mm -hmm. uh, maar voor ons is het ook film, dus het is niet alleen een geschiedenislesje waar we vertellen. Dus die geschiedenis houdt ook ergens op. Wij, wij gaan heel diep in die geschiedenis, uh, daar duiken we niet heel diep in. Maar het is wel een verhaal dat ergens begint en dat ergens eindigt. Ja. Ja. En, en een belangrijke locatie is dus Nieuwkerk, en wat zich er allemaal heeft afgespeeld. Ja, ja. dus de baron, wil... Meester de Betse die komt er ook in voor. Ja. Want die ja. is nog ooit, zeg maar, uh, ja, die, bijna was je te grazen genomen door de Duitsers, heb ik begrepen. Je, je zit er die scène ook in? Dat wordt natuurlijk een heel spannende scène. Dan ben ik razend <laughs> benieuwd wie, wie Baron de met zijn broek gaat spelen natuurlijk. Hè? Dat, <laughs> maar er wordt vanavond uh, niets onthuld over dat nee, soort dingen. Nou, de ronde nee, sowieso, nee, okay. dat het pas in april volgend jaar opgenomen gaat worden, ja. is dat allemaal nog heel erg ver? Nou, we zijn inderdaad nou al Stiekem aan het kijken, acteurs. En, ja, ja, of acteurs, vooral. Ja, je moet mooie koppen hebben die ook echt spreken voor de rol. Je kunt iemand ja. hebben die een fantastische acteur is, maar als hij niet ja. past bij die rol, ja, dan heb je eigenlijk weinig maar, aan. En dat doen, maar, jullie, doen ook, jullie ook. Jullie ja. selecteren ook uh, de spelers. Ja, ja. ja. ja jullie zijn ja. de mensen die ook de acteurs uitzoeken. Noem het typecasten of zo. Kijken ja. welke koppen bij welke rol hoort of ja. zo. Het uh, is ja, dus mogelijk zelfbeheer. Ja, zoveel ja. mogelijk zelf, omdat we zelf het ook uit willen leren. Mm -hmm. En als je te veel uitgaven steden, ja, dan, dan is het geen eigen productie meer. We ja. willen het zoveel mogelijk zelf uit leren. Dan ja. nou, hebben jullie voor die, voor die productie ook een, een bedrag gehad van de gemeente uit het Bruisfonds, heb, ja. ik, heb ik gelezen. Maar ja, daar maak je geen film van, hè, van 2250 euro. Dus uh, jullie zijn nog bezig sponsors te benaderen, want een film van een half uur die je volgens mij niet met een dikke 2000 euro. Dat gaat niet lukken. Nou, we hebben in het begin begroot. Ja. En ja, we, we zouden. Uh... 2500 euro nodig hebben. Uh, onge... Ja, plus, Toch, minus. Voor, voor, voor de film? Ja. ja. Sure. Was, was het nog in het begin? toen we low, low budget heette het. Low ja, budget low budget. Ja. Want op 1 oktober moest het uh, de begroting... ...voor het bruidsfonds binnen zijn bij de gemeente geworden ja. Ja. En ja. wij kwamen daar in september achter. Dus wij hebben heel hard moeten werken aan de begroting... ...en moeten kijken van ja, wat kost het nu? En uh, ook de tijdsplanning van wanneer gaan we opnemen. Dus ja, toen hebben we besloten, dan wordt het april. En dan gaan we nu voor die begroting uh, die gaan we indienen. En toen zijn we op dat bedrag uitgekomen. En inmiddels is dat wel weer opgelopen, natuurlijk. Want er zijn natuurlijk, ja, uh, je komt weer van alles tegen uh, mensen die je in kunt zetten of in kunt huren of apparaten Of ja, van alles. Wat het, ja, de film technisch gezien gewoon veel mooier maakt. En ja, dan stijgen die kosten. En dan gaan we dan op andere manieren uh, proberen we die. Uh, Jullie hebben, jullie hebben ook een rolverdeling gemaakt, hè? Dus zeg maar de een die, die schrijft het scenario en de andere is meer. Jij bent meer de, de Ik ben de, de, de, de, de, ja degene die wel. De de ja, de technische kant. Dus ja. nou, ja, ik ben natuurlijk fotograaf. Uh, ja. En ja, het komt heel erg dichtbij hè? en vooral met de met de kaders maken en de techniek, de camera's, ja, heel dat spul heb ik gewoon van mijn eigen. Ook gewoon het zeggen. Hoe kom je aan de apparatuur? Ja, de apparatuur die, die heb ik allemaal van mijn eigen. En, uh, ja, ja. Ja, onlangs ook echt een camera gekocht die ook hè, op HD uh, kan opnemen. Dus, uh, hoeveel uren moet je filmen om totaal uh, na het monteren een half uur over te houden? Ja, ja, dat is, ja, ja, dat is dat wel een goeie nee, vraag, ja, vraag Ja, Ik heb wel eens gehoord met de als richtlijn. Dat ja, ja, ja, is ja. bijvoorbeeld een uur filmen een voor één film minuut. Dat zijn wel richtlijnen. En dan staat er ongeveer één pagina scenario. Dus ongeveer 10 minuten film. Dat is goed hè? 1 minuut. 1 pagina is 1 minuut. Maar het monteren, doe je dit ook zelf, de, de ja. film monteren, want dat ja. is, is ook een vak apart. Montage is een vak apart, daar heb ik inderdaad om op opleiding ja. ook een deel gehad en ja. Ja, na vier, vijf jaar uh, scout bij het hond, ja, dat is wel dus, dan kan ik het uh, redelijk en op mijn ja. werk ben ik er ook veel mee bezig. Dus, uh, maar, ja. maar ik las ook ergens in het artikel dat jullie uh, ook uh, ergens geweren vandaan hadden, dus ik bedoel, er was toch ook, ook wel een uh, robertje gevochten in. Uh, <laughs> ja, we hebben contact opgenomen met een, uh, met een vereniging uh, van historie. Historisch Militaria. Mm -hmm. En die beelden dus uh, ja, militairen uit een bepaalde periode uit met de bijbehorende kleding en, uh, en, en bewapening. Ja, dus ik dat denk dat veel hopen. mensen dan al wel kunnen raden welke scène er door is wordt gespeeld. Het moet wel echt zijn. Het, moet, het moeten geen simpele carnavalspakjes zijn die erin voorkomen als legerkledij. En... Dat moet het gewoon, het euh, moeten ook, mensen zijn over taal gesproken... ...die zelf natuurlijk het goos beheersen... ...of wat dan in ieder geval. Ja, dat kunnen we later met een montage nog oh, altijd, okay, ja. Oké, dan hè. kunnen we. Dus je ja. Kan, ja, ja. Ja, maar dat is, dat is wel de bedoeling... ...dat er dus zeg maar, gewoon dialect ingesproken wordt uh, in, in de, de film. We houden er wel sterk rekening mee. Ja, ja, ja. dat is natuurlijk... Ja, ...als we een betere acteur vinden die net net dan niet kan, ja, dat moeten we op een andere manier gaan oplossen. Maar het, het, hele verhaal, zien, ja. het hele verhaal is wel gebaseerd op echt historische feiten. Dus je maakt een tijdreis door, door zeg maar, Landhoed Nieuwkerk. Mm -hmm. hoe, hoeveel jaren bestrijken je dan? Van 1840 tot, tot wanneer ongeveer? Tot Allee. nu? Tot nu. Ja. Oh, dus baron de Jamlin komt er ook nog in voor. Uh, Jeanblin Jean de Meuve. Uh. Ken je die, uh, Lucie? Ik ken hem wel eens toch. een torrentie. Hele aardige man. Ja, we zijn er ja. wel geweest. Ja? En werkt die man ook optimaal mee? Die, ja. Ja, dus je mag daar gewoon echt ja, veel want het, is natuurlijk het terrein is van hem en dan mag je ja. niet iedereen zo om rondlopen. Nee, nee je mag er zomaar niet op, want ik ben er eens een keer, keer weggestuurd. Ik ja. ging eens een keer met, met een met neef en nicht gingen we daar wandelen en we werden ervoor weggestuurd. Ja, ja. Maar het was verboden het terrein, we mochten daar niet lopen. Nee. Maar, maar hij is maar, heel nee, de baron, we doen niks. Nee, Mocht niet hoor. Dat mag ook dat is niet. Natuurlijk, hè, de geschiedenis hè, die kon natuurlijk ook uit zijn familie. En ja. ja, dan moeten we natuurlijk, daar hebben we ook geverifieerd of het klopte. En uh, ja, natuurlijk heeft hij ook de toestemming gegeven om wat uh, te laten filmen op zijn landgoed. En hij vond het natuurlijk leuk dat we daar zo mee bezig waren om dat in beeld te gaan brengen. En die heeft toch gekeken naar de historische feiten of het wel zo klopte. En ja. Ja, die kwam zelf ook nog met een, met een geschetsboekje aan van, uh, van ja. zijn opa waar ja, nog leuke dingen in stonden. En een fotoboek heb je ook gezien, je ook een heel mooi fotoboek. Ja. Ja, ja, ja. ja echt. Ja, gezien, ja. Maar dus kunt... in april gaan jullie echt dus de film opnemen, dus nu ben ik er met de voorbereidingen. Uh, vlot dat allemaal, dus waar jullie allemaal ja, moeten naast, organiseren, naast de gaat, gaat het dat steeds, redelijk, he? gaat het gebeuren en gaat het klaarkomen voor april? Dus je kunt echt in april uh, gaan schieten? Ja, ja dat is het, het moet. De dagen ja, liggen dus vast. En, uh, ja. ja. Wie, wie van jullie houdt echt de vinger aan de pols allebei? Of uh, is er één die de ander wat uh, meer controleert? Of doe je alles samen? Het uh, doet ze heel al... moeilijk samen, maar T Timo is de, de productieleider. Dus die ja, ja. Dat is ook het aanspreekpunt. En die regelt de meeste dingen. En ik zit meer achter de PR, achter de website en de technische. Kant. Ik, ik heb nu tot, uh, tot aan de productie zelf heb ik. Uh, ja de verantwoording zeg maar, en uh, Daan heeft straks uh, met de montage uh, de verantwoording, want ja, daar heb ik geen kaart van gegeten. Nee, want jij, jij bent hovenier van jouw vak, ja. ook, ook al zodanig werkzaam uh, ja. momenteel. En uh, ben je overdag al met het hoofd bij jouw werk of denk het te veel aan de film? Nee, ik ben wel bezig met mijn werk. Ja? <laughs> en geldt dat voor jou ook uh, Daan? Ja, hoor, ja. ja, ik ben de dag <laughs> bezig met film en fotografie, maar uh, dit is uh, in de avonduren. Dit is hobby. Ja. Jullie zoeken nog sponsors die jullie financieel willen helpen? Of met middelen? Wat voor soort middelen be, be, wat nou, doen we dan op? Je moet dus nagaan, want we, we filmen dus op buitenlocaties waar bijvoorbeeld mm -hmm. geen toilet of omkleedruimte is. Dan zijn we bijvoorbeeld al op zoek naar een bouwket mm -hmm. waar het toilet in zit. Ja, die ja, bestaan goed. bij niet. Daar zijn ja, we al ja. langer uh, ja, op zoek. Maar ja, Je moet gewoon een voorzienlijke ruimte hebben waar ik om kan kleden, mocht het net wat slechter weer zijn. Ja, ja. Dan moeten broodjes gesmeerd worden, dat soort dingen. Ja. Als op locatie kan in een hè? en daar een toilet kan. Heb je al heb je al een productieteam die zeg maar die uh, want het filmploeg, die uh, achter, de, achter de aantallen mensen ziet die die, die dan, dan, dan schrik je van hè? Ja, maar wij willen wel kleinschalig gaan. Je zit natuurlijk wel in natuurgebieden en, uh, we vrienden en kennissen van. die Ja, mee mee weer vrienden maar ja, als er iemand zijn eigen vrijwillig aanbiedt, kunnen we natuurlijk altijd overwegen of in gesprek gaan. Uh, ja, ja, met die nou, je mag hier de oproep doen voor vrijwilligers, hoor. Dus, ja, is... uh, die zich willen aansluiten bij de filmploeg, Lucie. Ja, nou, ik voel me niet geroepen, want oh. ik, ik spreek geen Brabant. Dus, uh, als ik dan een Gorrelse zou moeten spreken, dan zou het... In, uh... Maar het artikel eindigt met een schietvereniging zorgt voor wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Dus Wim, ik vrees dat er een stevig verhaal gaat worden. Vroeg worden. Vind ik ook niet op het terrein van Brabant Landschap? Of? Nee. nee. Nog niet? Nee. nee. Oh. Anders gaat ja, het. Jullie weten misschien niet overal psychens. <laughs> ja, of jij niet? Ik weet of of van ze de de de de de de de van banen zich schieten, weg natuurlijk. Nee, mogelijk wel een uh, op, op rover dat we daar wel te vinden zijn. Uh. We spreken af, jongens, als, uh, als het zeg maar. Uh, maar hoe lang doe je over het, uh, to, uh, het opnemen van de film? Wanneer ben je, je begint in april? Wanneer moet je moet je klaar zijn? We hebben twee weekenden gepland. 13 en 14 april en 20 en 21 april. Uh, in die twee weekenden willen we alle shots maken Show. en daarna gaan we monteren en dan valt er ook nog een week zomerkamp tussen dus dat we met scout bij Don bezig zijn en wanneer is de première? de première is dan uh, in september en, ...en waar die, wordt die ten doop gehouden? Die Waarom, is dat hier? hier in Jan van der Zouwuis. Ja, ro de rode loper uit. Ja, er ja, is een filminstallatie. He? En dan nou, heel, we heel eens eens belangrijk gedaan. van... ...goal, moet dat dan uitnodigen natuurlijk ja, hebben. Nou, nou, het beste pak komen die dus... Uh, <laughs> iedereen mag komen natuurlijk. We spreken af, we spreken af... gaan jullie zo volgend jaar, zo april... ...mij nog eens terugvragen. Dan komt we ons vertellen over de stand van zaken... of het allemaal lukt en nou leuk idee. En wel wat, ja, wat aardig promotie en dan, uh, en dan op naar de première ja. ja. Goed nou, idee Als ja. mensen nog meer willen weten kunnen ze kijken op onze site dus, uh, ja. www.littlewestland.nl ja. En uh, Ja En Little Westland is dan de link naar de okay. groentezaak uh, Van opa Wij wensen jullie heel veel succes en we zien elkaar Volgend jaar weer Bedankt, we gaan naar een muziekje en daarvoor heb ik meegebracht, dus even kijken. Ja, die had ik een aantal weken geleden ook bij me. Een dobbel CD die heet In Paradiso, Music Made in Heaven. En uh, dit zijn de Canadian Tenors en die zingen I Only Know How to Love. Luister maar eens. they say love can take you far be yourself and Dit was hem, de Canadese tenoren. We gaan nu naar Wim de Jong. <tiek> Wim. Ja, jongen, je staat er vier op, die foto. Een pagina een groot artikel. Hoe dus... komt er aan zoveel reclame? Ja, Dat lukt ook... naar heel weinig mensen. Ik snap er ook helemaal niks van. Je me. staat erop echt als een, als een natuurheerser. Heel fier, kijk, er zo. Maar ik wil het beginstukje even lezen. Het is net alsof een, Lucie een, een literair boek begint te lezen. Moet je luisteren. De laatste warme zonnestralen maken langzaam plaats voor herfstnevels. De stilte van het Hilslaag wordt alleen onderbroken en daardoor tegelijkertijd geaccentueerd door de rollende, krakende schreeuw van grote zilverrijgers die klappiekend opvliegen, of door de roep van de Bonte Spert in een nabij bosje. Kijk, de, als je niet romantisch bent, wordt het vanzelf. Nou, dit maar de natuurlijk omgeving he? is ook ja, wel mooi. Is, ja. De Slaag daar. Geweldig. En er liggen toch ook gedichten al. in. in ja, Van die postplaatsen liggen er. Ja. Ja. En we hadden ook een hele mooie locatie waar het interview afgenomen werd. Dat was op uh, de hoek tegen de, vanaf de hei richting de gemeentebos ja. naar die vogelhut. Ja. Lekker, nou ja, zonnetje. Ja, dan is het gewoon een heel mooi plekje. Maar ben je spontaan benaderd voor dit artikel? ja, ja. Het is... Ja, ja. Uh, ik vind het een geweldig artikel geworden, er zat er, ik, vind, ja, is ook een, ik vind het ook een goed verhaal. Ik, ik heb ook heel op veel, op veel positieve reacties gehad. Ja. Uh, ik ja. moet zeggen, het, het leest ook gewoon heel erg prettig. En, uh, maar jij bent dus in feite ook hovenier van beroep. Ja, ik Dat heb dus op uh, als hovenier gewerkt. En, uh, gewerkt en, uh, ja, ja. en toen ben op een gegeven ja. moment solliciteren bij Brabant Landschap en je bent daar terechtgekomen. Daar heb je dus kennelijk nooit spijt van gehad. Hoe lang bent je al werkzaam? Ik ben er uh, 26 jaar werkzaam. 26 jaar? Bij Brabant Landschap, ja. Gewond En nou voorheen zes jaar bij een hoveniersbedrijf eh, ja. gewerkt nog. wat doe je voor werk? Uh? Wat doet een beheerder? Ja, leg eens even in het leg, kort ja, uit wat een ja. beheerder bij het Brabant Landschap doet. Ja, de meeste mensen die, die zien een beheerder of in de functie als ik werk een beetje als een, uh, een boswachter, ja. zeg maar. Ja. Maar als je aan iedereen vraagt, wij zijn boswachter, dan zie je in een pak met een hoedje en een uh, virke erop. Die langs de kachel zit met geweren aan de muur en de pantoffels en even. In, uh, nee, nee, ik denk ook. aan iemand die inderdaad echt de natuur in gaat. Uh. Dat, nee, is, dat, klopt dus niet, dat klopt dus niet. Nee, nee. nee, nee. Een beheerder is iemand die in uh, ieder geval zo werkt binnen de Stichting van Noord-Brabisch Landschap. Uh, mijn basis dan. En, uh, wij hebben een, een regio waarbinnen we werkzaam zijn. Mm. Die staat ook omschreven Dat dus zeg maar in grote lijnen: het zuiden de Belgische grens en het noorden de a dat ligt... is een groot gebied, hè? We... Ja, het is een groot gebied. Ruim ja. 3000 hectare eigendom van de stichting ligt daar. En dan zijn er zowel landerijen, landgoederen, beekdalen, heides, bossen, landbouwgronden, er ligt van alles. Is wat een behappen voor één man? Want jij als eenling beheert het hele gebied. Ja, we hebben dan vaste treinmedewerkers, maar ja, als beheerder zit ik alleen op dat gebied en dan boven mij zit een districtsbeheerder. Ja, het is wel veel, moet ik zeggen, maar ja. Ja, we hebben weinig keuze, we maar... hebben we niet meer mensen. Maar ik, ik stuur dus de, de mensen in het veld aan, uh -huh. ook vrijwilligers. En ik onderhoud de contacten met alle gemeentes, waterschappen, provincie uh -huh. en dergelijke. En ik, heb ook, uh, ik kom denk ik bij, ja, vanaf Gils tot Postel, bij honderd verschillende boeren. Die dus bij ons vee brengen, die gewassen afnemen. Ik doe de hout verkopen, uh -huh. grond aankopen, projecten mee begeleiden. Zoals uh, bekerstel uh, Venherstel en de, de rouwverkaveling die zit die bij alle bouwvergaderingen. Uh -huh. Ik las, ook, ik las ook het artikel dat veel boeren zeggen, hebben niet zoveel met natuur. Die zijn er wel bij, ja, die niet zoveel hebben met natuur. Dat begrijp ik niet. Hm? Een boer die niets met natuur heeft. Een boer wil dus uh, oh, op die manier. Ja, de doelstelling van uh, een boer als ondernemer, ja, ja. die wil rendement van zijn grond hebben. En dat is ook logisch, daar je ondernemer voor, maar de... Ja. de, de, de, de dat conflict wel eens, uh, geeft wel eens Maar ik, begrijp, met, uh, ik, ik heb altijd begrepen dat ook boeren, m, boeren toch ook liefhebbers van de natuur zijn. En, en, maar okay. nou, ik denk de meesten niet hoor. Ik denk de, nou, de, ja, ja, de, de, de meesten niet Je hebt dus de biologische boeren, die hebben natuurlijk ja. Ja, daar, denk ik va van, ja. daar zitten trouwens heb ik ook wel zo'n bedenking over, van ja, hebben ze wel zoveel op met de natuur. Maar er zitten binnen de boer zit gewoon heel veel verschillende Eén is echt een, een superboer, zeg maar, die wil alleen maar zijn hoog mogelijk rendement, de kosten van alles. En de ander wil nog wel het tolereren dat er een kievit ja. bij hem in de wei zit of uh, een keer later maaien. Of... Ja. Er zit heel veel verschil in. Uh... Zeg me, maar uh, uh, hoe, hoe, wat heb je bijvoorbeeld vandaag gedaan? Want ik wil eens bijna zeggen, hoe ziet er nou een dag uh, zeg maar, uit het leven van een beheerder uit? Wat heb jij nou vandaag gedaan? Nou, vandaag heb ik toevallig een snipperdag gehad. <laughs> Verraad. Nou, we uh, werden dan de afgelopen... Nou, als je bijvoorbeeld een uh, vorige week, een, een, een, een dagpakt... Is het bij jou? Hoe ziet, hoe ziet er die uit? Um, op maandag is het wel vaak dat we s morgens even met de treinbeheerders, of treinmedewerkers bij elkaar komen om even dingen van de weken voor nog door te nemen en dingen die de komende week moeten gebeuren. En dat doen we bij jou op de boerderij hè? Dat doen we bij ons op de boerderij. We hebben bij ons dan een werkschuur ja. en welke onderhoud gereedschap is en hebben we in Westerbeers nog een werkschuur, een uh, opslag van materialen. Uh -huh. Nou, en dan gaan hun uh, er dingen doen in het veld, zoals uh, onderhoud rasterwerk, snoeiwerk, plantwerk, uh, onderhoud van wegen, paden, bebording, slagbomen, poorten en dergelijke. En ik heb vaak uh, dan veel mailwegwerken, wegwerken, uh, dingen die toegestuurd worden per mail- vergaderstukken doorlezen. En dan zit ik toch heel vaak in overleg. Ja. Ja. Ja. maar ook uh, met mensen grond aankopen ik, zei, en, uh, sorry, ik kom bij dertien verschillende loonwerkers het uh, deelplan uh, doorspreken en ja. ja. saaigoed bestellen en ja. percelen afrijden bleswerken, boom aangeven in het bos die eruit moeten. met een houtboer rond uh, houtprijzen bepalen, hout verkopen en zulke ja. dingen ja. het is maar... heel gevarieerd van, dan, en dan komt er weer iemand bij ons die bijvoorbeeld een, uh, een mountainbike tocht wil organiseren nou, dat mag bij ons, maar dan wil ik wel weten door welke gebieden heen, op welke paden en dan de beeldhouwers uit Zimbabwe, die elk jaar bij jou ja. gastvrijheid genieten en een aantal cursussen geven. En, zitten hier en ja, twee maanden veel bezochte ons. cursussen. Ja. Die, uh, ja. Maar je werkt al 26 jaar bij het Brabant Landschap. Wat uh, was de reden destijds om zeg maar, het hovenierschap op te geven en wel iets in, in dezelfde richting te zoeken, maar dan wat breder? Dat, dat was de in mijn reden. vrije tijd... Uh... Ja, zoals ik eigenlijk aangeef, wij, wij woonden bij ons vroeger ook buiten zeg maar ja. dus wij zaten altijd al uh, in het Schot. En, ja, ja. En, en ook vaak in de bossen en in de, ja. Ja, de natuur zeg maar en tussen de vogels en ik vond in die, uh, in de tuinen het is een heel mooi vak hovenier maar het is allemaal uh, ja, heel het erg is gemaakt. Een heel het is een heel breed vak, want op een moment ben je een vijfhand aan het en dan een schutting aan het metselen of een kastje zetten. Of heel, ik vind het wel leuk om met mijn handen te werken, dat dus was in het hovenierswerk ook wel heel leuk. Ja. En met heel veel verschillende planten om te gaan. Maar ik vond het uh, heel gemaakt allemaal. Ja, bijvoorbeeld als je een heidetuin ja. toen was er en de een heidetuin en mensen wilden allemaal een stukje natuur en een waterval. Het is heel ja. leuk om dat na te maken. Ja, ja. Maar ik dacht, in, een, in de echte natuur, zoiets onderhouden en maken is veel leuker als je natuur hebt. Het, het was te gekunsteld. Ja, ja. Maar toen ik solliciteerde bij Brabants Landschap. Toen ging ik eigenlijk als een soort functie voor hovenier, omdat er natuurlijk binnen Brabens landschap behoorlijke uh, buitenplaatsen liggen, zoals ja. land, grote landgoederen met tuinen. en uh, ja, ja, ja. dacht, ik, kan ik daar misschien wel iets doen in het hovenierswerk, maar uiteindelijk ben ik in het terecht uh, terechtgekomen. En dat bevalt uitstekend? Ja, ja, ja dat bevalt heel goed. Nou, Hij is een heel groot gebied, hè, waar jij zeg maar de, de, de, ja, de, de zeggenschap over hebt. Um, ziet dit gebied er goed uit? en dan bedoel ik het totale gebied waar jij dus verantwoordelijkheid verdraagt of nou, de laatste... zijn er stukken waar je zegt van nou daar wordt daar wel eens een achtergelaten en daar komen dan kennelijk toch ook uh, te veel mensen en, uh... ja het is sowieso uh, rond bepaalde gebieden ook, met name rond de rechte heide maar ook als je bijvoorbeeld ja? hier binnen Abkoven naar boterpad rijdt zie je ook altijd bij de tunneltunnel tunnel op op nog liggen, er wordt sowieso overal veel uh, gedumpt ja maar we hebben de laatste 15 jaar zeg maar de, de wind wel mee gehad met alle subsidies en natuurlijke notas die ja. gemaakt natuurnotas die vanuit de overheid gemaakt zijn. Er is natuurlijk de laatste jaren in het kader van die ecologische hoofdstructuur ontzettend veel grond bijgekomen en ingericht ook van natuur. Mm -hmm. Dus wat dat betreft is het landschap er wel mooi op geworden. Maar heel veel natuur dat moet, voldoet eigenlijk nog niet aan de natuurdoeltypes die de provincie oplegt. De, de kwaliteit, zeg maar, die is nog niet overal gehaald. En dat heeft ermee te maken dat er ook toch nog last is van verdroging. En van uh, verzuring nog van bodem en dat er uh, ja, zoveel invloed, menselijke invloeden van buitenaf op die gebieden ja. zijn waar je niet altijd grip op hebt, die toch nog uh, ja, effect hebben op die gebieden. Dan moet, nou moet je nou vaak, zeg maar, als je al goed bent, uh, corrigerend optreden. je denkt van hé, hey, hier is iets aan de hand, of je moet mensen aanspreken die dingen doen die niet kunnen. Of ja, valt dat op zich mee? Nou, uh, ik spreek mensen wel aan als ik binnen het terrein zie dat is er iets ge, doen we niet hoort. Maar wij, Zoals, ik heb geen. Zoals? Ja, onder los, of dat ze uh, toch ja, ergens was er geen struinen in putsen, ja? het seizoen niet de bedoeling ja, ja. is, of uh, ja, ja. auto voor een slagboom zetten in een droge periode als er dan brand de brandweer niet door kan, dan, ja, dan ja. heb je toch geen vriendelijk verzoek om de auto ergens anders te zetten. En dat, dat, dat, daar geven ze dat wel gehoord aan, dan maken niet meer. Dat wisselt heel erg, dat wisselt. Sommige mensen doen, die begrijpen het wel, het wel uh, en die... Ja. die, die die zijn ook onwetend, uh, van, oh, dat wist ik niet of zo, of zo. Maar je hebt ook heel veel mensen die interesseert eigenlijk niet zo heel veel. Echt niet? Ja. ja, ja. En, en, en dat maken ze ook kenbaar dan aan jou? Ja, ja, ja, ja. ja. Serieus? Je zelfs dreigementen en. Uh, dreigementen, ja, ja. Maar jij bent niet bang uitgevallen? Nee, dat is wel eens probleem misschien. <laughs> ja nou ja, ja. Nee, nee, Maar met ja, jou, jouw postuur ga gaat natuurlijk mee hè? Ja Durm is die foto ook zo groot. Ze ja, ja. ze dreigen ze dreigen gewo gewoon Nou ik heb uh, uh, nou, ja, nog een uh, man gehad die ik voor de derde keer aansprak dat zijn hond los was. En die ja. hond die ja. gaat dan dwars over de hei en die is gewoon ja. drie kwartier kwijt. En die zit achter de aan en dan sprak je ja. die man aan. En die valt er gewoon aan. Die wil van hem afslaan. Uh, Echt waar? Maar, maar, maar, maar hoe, hoe loopt dat af dan? dan de, je, je, je... Nou, ik, ik, ben, ik ben geen uh, Opsporingsambtenaar, dus ik kan niet verbaliseren. Die hebben ja. wel uh, iemand in dienst gehad, maar we uh, hebben uh, contact met andere BOA's zoals die noemen, buitengewoon opsporingsambtenaren. Ja, ja, ja. En vaak kan ik die snel bellen en die pakken die man dan op. En ook met motorcrossers en dergelijke. Quads ja. en jeeps en dergelijke. Ja, je begrijpt het niet, hè? we hebben al ja. zo weinig natuur. Ja, en Wat ja. we hebben, ja. laten we toch wel hemelsnaam zuinig opzij. En, uh, en, en dat mensen dan daardoor heen crossen of met zo'n hond uh, dwars over de hei. Ja, ik, kom het over, ik loop vaak over de rechterhij omdat ik het heerlijk vind. Lekker rustig. Ja, maar die hebben een andere beleving. Zo. Ja. Dat heb ik ook wel Grijp van mountainbikers. Van. Die zeggen van ja, maar wij komen ook voor de natuur te genieten. Ik zei, jullie, jullie gebruiken nee. de natuur, jullie genieten van het fietsen. Ja. Ik zeg maar, jullie horen die fiets niet of de vogel de die er verderop zit of die plantjes waar jullie bijna overheen fietsen. Ik zeg, dat is ook niet erg, maar dan moet je niet zeggen dat je van natuur geniet. Ik zeg, je gebruikt de natuur als scholspan. Als scholspan, ja, ja. voor jullie fietsen. En nou, op zich hebben ze niet zoveel overlast natuurlijk, maar verder ze horen of zien ze niks. Ze, ze ondervinden wel de elementen, de wind en ze zien misschien wel mooie herfstkleuren of zo maar verder, als je van natuur wilt, wilt genieten, dan moet je fietsen en met je een goede verrekijker rond. Als ik hier stilstaan en luister, dan genieten van de natuur, vind ik. Maar je hebt, je hebt, niks, je hebt geen wapen, je hebt niks bij je of zo. Als mensen jou zeg maar ten aankomen, dan uh, moet, jij, ja, met, heb, moet uh, jij je met de vuisten verdedigen. Heel lange benen, hè? Kan hard lopen als <laughs> moet. Uh... <laughs> nee, maar dat heb ik nog nooit gehoeven hoor. Uh... Gelukkig, gelukkig, gewoon. Het is wel schrikken anders, nee. Het is de rechterhei, Het is op zich een uniek natuurgebied, hè? Ja. Nee, het is een uniek gebied van uh, Nederland. Ja. Zeker ja. met die overgang naar de Beekdal. Ja, ja, dat en is over echt... zo'n lange lengte, ja. ongestoord en met de hoogteverschil... Eigenlijk heel Brabant bijzonder. Toch uniek is. Ik vind het ja. heel mooi. Ja. Uniek ja. Gebied. Maar hoe komt het even kijken? De, de golfbaan op Nieuwkerk die zou dus moeten wijken voor uh, natuurgebied de Hei. Maar volgens mij is het op een... Uh, Nee, dat speelt nog wel. Hè? Speelt er nog steeds? Ja, dat is nog niet van de baan. Dat is nog niet van de baan? Nee, en er ja. zou moeten wijken, enerzijds ook uh, voor ontwatering, de, de, de ja. baan is deels gedraineerd en ontwaterd de heide. De, de rechterheide is ook aangewezen als Natura 2000 gebied, dus voor Europa belangrijke natuur. Dus kennelijk gebruikt de, de golfbaan te veel water. Dat moet eigenlijk richting rechterhei. Nou, de golfbaan ligt lager, die heeft dus een deel gedraineerd. Ja. En doordat die draineert trekt die water onder de heihuid zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, de, dus, de golfbaan ligt ook in het beekdal van de Poppelselei. Ja. En de bedoeling is om dat ook helemaal als natuur in te richten. Oh. En de wens is er ook vanuit Erik, uh, ik Meu. Ja. om dus van uh, 9 hols naar 18 hols te kunnen gaan, in de toekomst. En die mogelijkheid, ja. die ligt daar niet. Nee. Dat is het ook, klein. Niet, ook niet richting Poppelseweg wat, wat de aanvankelijke plannen waren? Ook nee, niet. Nee, nee, nee. Dus hij moet daar volledig ooit gaan verdwijnen. Vind jij, dat erg? Om... vind jij dat erg? Zal ik jou zeggen, uh, Lucie, als ik daar zeg maar opnieuw keer ik, uh, loop of fietsen en ik kijk zo naar links, dan denk ik van, toch ligt die golfbaan onvoorstelbaar mooi bij. Maar ja, hij ligt er heel mooi bij, omdat hij al in een uh, oud landschap ligt eigenlijk, ja. Ja. maar ja. voor de greenkeepers vind, ja, is het, ja, het wel ontsier, heel maar, moeilijk maar, onderhouden natuurlijk. Maar vind, ja. jij, vind jij dat die golfbaan het landschap ontsiert? Uh, zou die, ja, zou ik kan, het, mogen, bijna ik kan reetens het, reetens het Ik kan het met uh, andere ogen zien als je weg ja. zou zijn, hoe wet er dan ligt. En nou, dan, ja. Dat, ja. dat vind ja, ik mooier Het is dat voor is de, de hei, hei. hei. Ja. voor het behoud van de ja. hei is natuurlijk ook, een, ook uh, beter als Ja, ja. ja maar, maar ook gewijnen. als de beekdal helemaal mooi aansluit, dat zou wel mooi zijn. Golfbaan is een golfbaan. Mooi is natuurlijk, daar kunnen we niet over oordelen. Dat is voor iedereen verschillend. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen. van ja, hij ligt een mooi weer met het ding weg. Dat kan ja. ik me wel voorstellen. Ja. Ja, ja. Ik, vind, ik vind het ook, ook heel rustgevend. Achter dat de fiets en je ziet die mensen zo uh, met mijn balken staan. Nou, ik dan heb dan ik er denk, niks mee. <laughs> nee, okay, <laughs> ik maar. zit liever gewoon een ja. stuk gewoon mooiheid. hij. Daar gaat waar je ons lopen. Ja, okay. en, uh, en, en, en verder. Daan scheen... succes en tot de volgende keer. Ja, bedankt hè. Groetjes, hè. O, en verder geen vat. Ik vind het jammer dat ik weet wel toen die golfbaan aangelegd werd, ja. dat ik het jammer vond. Ik denk dat het natuurgebied, moet je vanaf blijven. Ja, misschien heb je ook wel bijvoorbeeld eigenlijk met de verkeersbeweging al veel kunt sturen... ...als ja. je aan de andere kant ligt. Bijvoorbeeld de ja. nieuw dijk veel rustiger wordt. Ja. Wim, jij zegt, mijn werk is mijn hobby. Dat kan me voorstellen. Hè. Als je daar zo op werkt, dan woont. Want jij woont er ook fantastisch. Hè. Ik heb een keer bij jou daar in die huiskamer gestaan... ...en dan kijkt er zo de hij op. Nou, dat is een juweeltje van een uitzicht. Hè. Maar je zegt, hoe meer ik weet, hoe meer ik erachter kom... ...dat ik nog wel eens dingen niet weet. Dat is wel eens frustrerend. Dan denk ik van, wat weet jij nou niet van de natuur... ...waar je nog zat moeten leren? Nou, mijn, mijn nou zijn weet bijna bijvoorbeeld... alles. Nee, ik, ik weet bijna niks. Er zijn oh. problemen wel eens af en toe. Ik weet van heel veel dingen iets, maar vaak zijn er, zoals ik verder opkoop aangeef, met vrijwilligers die zijn vaak specialisten in bepaalde bladmassen, ik noem maar iets. Nou, ik ken wel enkele mossen, maar ik ken niet uh, 150 verschillende mossen uh, die ik even zo mouse maar, als maar, ik ze gezien. Zou je er wel willen dan? Zou je er dat willen? dat? Je dat uh... Ik zou er wel willen. En toch, maar, maar ik heb het ook IVN-gids, dus je moet per definitie veel van de natuur weten. Ja, ik weet wel heel veel van die natuur, ja. maar hoe dieper dat je erin kruipt, als je bijvoorbeeld ja, ja. alleen maar al bodemgenie ja, ja. pakt, of bijvoorbeeld je gaat kiezelwieren onderzoeken in poelen ja. en algen. Ja, dat is, ja. Uh, ieder specialisme, dat is zo'n aparte wereld. Ja. Ja. ja, en dan, ik, ik weet er wel iets vanaf, maar ja, dat is zo ja. minimaal. Uh... Ik vond de opmerking ook zo grappig: zo van, onze natuur bevindt zich in postzegelgebiedjes. En je was ooit in een immens groot park in India, maar was, was dat een studiereis vanuit. Uh, nee, nee, nee, dat, nee dat was geen studiereis. Ja, het was wel een vogelreis met een uh, vogelvereniging. Die je over eigen plezier ja. hebt gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Maar dan kijk we ook wel, we gaan ook wel zo naar Polen bijvoorbeeld, tegen toch een beetje referentiegebieden kijken. Ja. Maar het is hier een postseel, ja. Ja, volkstuintje. Jij bent in dienst van Barbers hè? En ja. waar krijgen die het er geld van? Uh, donateurs. Je zit een donateur. Ik denk ook de overheid waarschijnlijk. Ja. De overheid, ja. maar we hebben ook natuurlijk veel eigen middelen. Ja. Eigen vermogen en ook inkomsten. Ja? Ja. Uh, parten, uh, huren, houtopbrengsten, gewasopbrengsten. Ja. En ja. Maar jullie zijn ook tijd heel erg actief geweest met het werven van leden. Ja. Van donateurs, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar hoeveel mensen zoals jij heeft uh, Barbers in dienst? Wij zitten dan binnen Brabant te werken, in totaal met uh, acht beheerders. En ook regelmatig overleg met elkaar, ja. ervaringen uitwisselen. En, ja. We hebben ieder jaar uh, twee keer een beheerdersdag en dan worden bepaalde onderwerpen uitgediept, zeg maar. Ja, ja. Ja. Ik vond dit ook een mooie opmerking. Tegenwoordig moet alle kennis uit de computer komen, anders weten ze niets. Wat dat betreft is de digitalisering een ramp, natuurlijk moet je voelen. Nou, Digitalisering, ik denk dat het een mooi middel is om jeugd toch iets van natuur bij te brengen. Maar ik wilde zeggen van, uh, als ik nou als Jochem en Willem zelf, vooral als Jochem, die zitten bijna altijd met een telefoontje en ja, en te de, spullen. Ja, ja. Terwijl als je ziet hoeveel tijd we wij vroeger ja. buiten doorbrachten. Dat ja, ben he? ik helemaal je eens. Ja. En buiten rommelen ja. en timmeren en, doen, ja. en nou zit ze altijd op de ding. En terwijl ik ook vind, zoals ja. ik zei, je kunt het natuurlijk heel mooi gebruiken ja. op scholen voor educatieve doeleinden. Ja. Maar natuur moet er wel onder vinden zelf. Ja. Als ik mijn kleindochter opzoek dan kom ik binnen en zeg hallo Sam en dan zeg ik, hé opa en dan kijkt ze op dan de... nee, is ze allemaal met het ding bezig en zo. Ik zeg ik sta hier hè zo ja, ja, ja, onstelbaar Daar ja, ja. ja, Dat vind ik een nadeel van het digitaal onstelbaar. gebeuren. Ja. Ik denk dat we er ongeveer erheen zijn. Ik kijk even naar onze techno een klein beetje nog. Een minuutje nog. Een half minuut, half minuutje nog, een half minuut. er gaan nog brandende ik heb, vragen ik heb in richting geen brandende binnen. Brandende vragen, nee. Nee, hoor. Nee. Anders moet je Wim maar eens een keer op gaan zoeken... of moeten moet eens een keer een cursus gaan volgen daarbij... als de beeldhouders uit Zimbabwe bezig zijn. Dat is een driedaagse cursus, goed verzorgd... en dan, hij komt af en toe zo eens kijken, dus dat is een, een geweldig iets. Ja. Ik denk kan de het meest, van harte aanbevelen. Als de meeste niet hoeven te hakken en zoveel in... maar zitten kijken, dan ja. is het ook wel goed. Ja. <laughs> Oké, okay. nou dan... Uh, ik vond het hartstikke leuk Wim jou hier te hebben. De natuur verveelt me nooit. Nee, als je zag het daar staat uh, als een soort veldheer heerlijk... We gaan afsluiten. Dit was Godse kringen.